Jobboot met het NOS-journaal. De Griekse regering verwacht dat voor de vluchtelingen in het opvangkamp... bij de grens met Macedonië volgende week zal verbeteren. Daar zitten zo'n 12.000 vluchtelingen in bar slechte omstandigheden vast. Ze kunnen geen kant op, omdat Macedonië deze week de grens sloot. Volgens de Griekse regering worden de mensen overgebracht... naar officiële opvanglocaties. Aan het eind van de week moeten er 50.000 plaatsen zijn... waar voldoende voedingsmiddelen en medische hulp beschikbaar is. Veel vluchtelingen wachten op de EU-top over de vluchtelingencrisis volgende week donderdag. Ze hopen dan alsnog te kunnen doorreizen naar andere Europese landen. In Rotterdam hebben honderden automobilisten geprotesteerd tegen de invoering van de milieuzone. Sinds 1 januari worden dieselauto's van 15 jaar en ouder geweerd uit de stad. Dat geldt ook voor benzineauto's ouder dan 23 jaar. Als protest reden ruim 800 klassieke auto's door het centrum van Rotterdam. De automobilisten willen dat de gemeente de maatregel intrekt... De clubleiding van MVV neemt afstand van de confrontatie vannacht tussen supporters van de club en Roda JC. Aanhangers van de twee Limburgse clubs kwamen elkaar na een uitwedstrijd tegen op een parkeerplaats bij Vendraai en raakten slaags met elkaar. Getuigen melden dat een bus van de Roda Kids Club is aangevallen. Toen de politie arriveerde was de bus met MVV supporters alweer onderweg naar Maastricht. Er is niemand opgepakt. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Bij de wereldbekerfinale schaatsen in Heerenveen heeft Sven Kramer de afsluitende 5000 meter gewonnen. Hij was anderhalve seconde sneller dan Jorrit Bergsma. Door de overwinning passeert Kramer Bergsma in het klassement en is hij de winnaar van het wereldbekerseizoen op de 5000 meter. Kjeld Nuis veroverde goud op de 1000 meter, het zilver ging naar Kai voorbij. Door zijn overwinning behaalde Nuis de eindzegen in het wereldbekerklassement op de 1000 meter. Het weer vanavond en vannacht helder, kans op lichte nachtvorst. Morgen weer zonnig, alleen in het noorden en ochtend, in de ochtend ook wat bewolking. Het wordt dan ook weer rond de 10 graden. Ook na het weekend droog en veel zon. Dit was het NOS. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Met nu, de Euro Breakdown. ...is dus verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. 26e jaargang, aflevering 11 van vandaag. Vrijdag 11 maart 2016. Je luistert weer naar een nieuwe aflevering van de Euro Breakdown. Hier op ZFM Zandvoort. Deze week hebben we 14 stijgers, 13 zittenblijvers, 11 dalers en twee nieuwe binnenkomers. Eva Simons en Sidney Samson zijn uit de luister verdwenen samen met Adele met When We Were Young. Maar daantegen is Mike Posner binnengekomen en Aluna George samen met Pop Khan. Twee mooie nieuwe binnenkomers daar straks meer over. Snelste stijger deze week is Little Mix samen met Jason Derulo met Secret Love Song. maar liefst 14 plaatsen gestegen. En de snelste daler deze week is echt eentje die in een diep dal is geraakt. Maar liefst 21 plaatsen gedaald. En dan heb ik het over Adam Lambert met Another Lonely Night. Tegenover me zit weer Sander Duidehij, wel zonder lijstje. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het met je? Het gaat goed. Ja? Ja. Oh, wat leuk. Ja, zeker weten? Ja, het gaat zeker weten goed. En jij hebt de lijst weer helemaal klaargezet? Hij staat weer helemaal klaar. En vind je het een mooie lijst deze week? Ik vind het een uh, hele mooie lijst deze week. Nou kijk, daar doen we het voor. Um... Ja, wat gaan we allemaal doen? Uh... Eigenlijk deze twee uur. Nou, natuurlijk de heerlijkste hits van Europa. Ja. De... Oh shit. Ja, ga verder. De Nederlandse top 40 gaan we bespreken. Ja. De... Kijk of er nog wat nieuws is uh, over de celebrities... Ook nog, ja. En uh, we hebben een vast item altijd erin, hè? Ja. En dat Zou is. die er weer in staan? Ik weet het niet. Welke is dat? What the fuck is zijn nou met Justin Bieber? Ja, ik ben ook benieuwd uh, of die erin staat. Ik ook. We gaan het uh, meemaken zo direct allemaal. Uh, de 40 hits uh, van uh, deze week gaan we natuurlijk uh, met jou gewoon uh, bespreken. Maar dat doen we niet voordat we naar de top 3 van uh, vorige week hebben geluisterd. Uh, uh, vorige week hadden we een compleet nieuwe top 3. Benieuwd hoe die eruit ziet? Dat ga je zo horen van me. Uh, <laughs> um, ja, de top 40 gaan we deze week doen. Toch? Ja. De top 40 van Nederland gaan we ook even bekijken. Ja, die gaan we ook even bekijken. Nou, en uh, natuurlijk kom ik uh, weer voorbij met de resume. Ja. Want uh, je doet altijd uh, de, de resume van uh, deze uh, lijsten. En uh, moet ik omhoog? Ja. Ja, daar. <laughs> ja, ik moest nog even wat klaarzetten. Was ik helemaal vergeten, omdat ik uh, bezig was met uh, Facebook. Uh, met dat streamen dat is helemaal in het tegenwoordig. Je ziet iedereen erop zitten. Ja. Ik denk, nou, dan ga ik het ook maar eens een keer doen met de Your Breakdown pagina. Kijken ja. of het me valt. Nou, ik uh, heb natuurlijk mijn laptop voor mijn neus. Ja, jij zit ook te kijken. Ik ben ook aan het kijken. En jij bent nummer, kijker nummer twee. Ja. <laughs> kijker nummer één ben ik volgens mij zelf. Nou, want je kan jezelf niet zien. Nou ja, je kijkt toch echt naar mezelf nu, hoor. Ja, dat zie ik. <laughs> maar je telt niet zelf mee als kijker. Oh, oké. Okay. Dus wie de tweede kijker is, ik ben best benieuwd. Richard Bitter kijkt ook. Hé, hey Richard, leuk dat je kijkt. Goed, man. Ik kan het hier zien tegenwoordig. Ah, kijk. Hij gezellig. Hé, hey, de top 40. We gaan beginnen met de top 3 van vorige week. Hoe die eruit zag. Zo dus. Nummer 3. her twee. got a feeling that Deze week de top drie. Dus op nummer drie Haley Steinveld met Love Myself. Op nummer twee soms Shawn Mendes met Stitches. En op nummer 1, Xavier Rudd met Follow the Sun. Deze week beginnen we met de nummer veertig. De Chainsmokers. Samen met Roses met het nummer Roses. Met de hekkensluiter van deze week, de nummer 40 in de lijst. Zeven weken alweer, uh, presin. Blijven zitten deze week op een uh, laatste plaats. De Chainsmokers samen met Roses. Met het prachtige nummer Roses. Ze hebben wel een keer hoger gestaan. 25 uh, om precies te zijn. Maar helaas uh, redden ze dat uh, deze week niet... Nummer 39, 38 en 37 slaan we even voor het gemak over... de Euro Breakdown. En we gaan naar de snelste daler van deze week. Een echte zakker. Diep in de kuil, 21 plaatsen gedaald. Van uh, 36 naar... Uh, oh nee, van 15 naar 36. Dan heb ik het over Adam Lambert met Another Lonely Night. De hoogste notering ook voor Adam was uh, nummer 2. Alone in the dark, Deze week op nummer 36 hier op uh, ZFM Zotsvoort. Laat uh, Euro Breakdown. En zit je nou thuis te luisteren en denk je van... nou, hoe gaat het nou in de, achter de schermen eraan toe? Ga dan gewoon even naar uh, ZFM uh, op uh, uh, facebookcom Breakdown. En dan hebben we even een uh, kleine live feed uh, staan. Altijd leuk. En anders gewoon uh, via ZFM-live.nl uh, kom je er ook bij natuurlijk. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Door met nummer 34 en die is in uh, handen van Imani. Vorige week binnengekomen op een 36 e plaats. Deze week op uh, 34 dus met de Don't Be So Shy. Samen met de Russen Vilekof en Karas. Imani is dit op 34, twee weken in lijst. Vorige week binnengekomen dus op 36 met de plaat Don't Be So Shy. Take a breath, your head.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 Don't be so shy. Nou ja, shy zijn we op dit moment uh, helemaal niet. Want de hele wereld kan gewoon meegenieten en meeluisteren. Niet alleen via cfm-life.nl zoals uh, Albert-Jan Vos doet. Maar ook de mensen met uh, Facebook. Ga even naar facebook.com slash eurobreakdown. Dan zie je een mooie uh, livepilotje. Dat is weer helemaal nieuw hier te slagen. Imani was dit op uh, 34. Samen met de Russen uh, Vilatov en uh, Karat. Don't be so shy. En het is tijd geworden voor de allereerste nieuwe Binnenkomer. En die staat op een uh, 33 e plek. En dan heb ik het over uh, Aluna George samen met uh, Popkaan uit het Verenigd Koninkrijk. Want in 2009 vormen Aluna Francis en George Reed, het duo uh, Aluna George. In nou, 2012 brengt de duo uh, Your Drums, Your Love, als een eerste commerciële single uit. Dat in oktober van uh, dat jaar op uh, nummer 50 in de Britse hitlijsten komt. Nou, een oude nummer uit 2012, uh, You Know You Like It, wordt in 2013 opnieuw uitgebracht en komt dan op nummer 39 winnen. Maar het is uh, Attracting Fly. Kijk. Uh, ook verschijnt in 2013 hun eerste actual, die in 2014 verschijnt, uh, doet dan uh, bar weinig. Een remix van uh, DJ Snake van een eerdere hit, uh, You Know I Like It, wordt in februari 2015 een top 40 hit hier in Nederland. En daar blijven we liefst uh, 14 weken lang in de Nederlandse top 40 staan. Nou, later keert Aluna George terug in samenwerking met de jq Who You. En eind twee, uh, januari 2016 wordt I'm in Control... hun samenwerking met de Jamaican en Popkaan. Een tweede hit in de Nederlandse top 40... maar ook een hit uh, in de Europese top 40. Maar daar is binnengekomen op een hele mooie 33 e plaats. heb ik het over Aluna George samen met Popkaan... met I'm in Control hier op CFM Zandvoort... tijdens de Euro Breakdown. After a long night and see the sky take shape, but I wanna see the stars burn.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 Nummer 33, I'm in control van Aluna George. En dit is y'all met uh, 100 miles op uh, 31. Snel door met de nummer 30. Dat is, uh, die is in handen van uh, Rehab, samen met Kiara, met get up. get up. Hij is straks weer in livestream op uh, Facebook. Maar eerst uh, de nummer 30. But I'm ready to come, take you away, make you my home. I don't care where you're from, and I don't care where we are.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 Nummer 30 van deze week uh, tijdens de Europe Breakdown. En we uh, kijken hoor. Even wachten, even wachten, even wachten. Ja, en we zijn weer live op uh, Facebook. En dan is het tijd aan de Sanderlijstje voor uh, de, de, de resume. Als zeven weken in de lijst op nummer 40... vinden we de Chainsmokers featuring Rojas met Rojas. En op nummer 39 Cicala met Sweet Laughing. Op nummer 38, Jasmine Thompson met Ador. En op nummer 37, Coldplay met Everglow. Op 22 weken in de lijst, van nummer 36 en de snelste dalen deze week. En om Lambert met Another Lonely Night. Op, op nummer 35, ook 22 weken in de lijst, First Aid Kit met My Silver Leining. En op 2 weken in de lijst, nummer 34, Imani, Don't Be so Shy. En die op binnengekomen deze week op nummer 33 is... Aluna George, featuring Pop Khan, met I'm In Control. En nummer 32, Major Lazer, featuring Nyla, met Light It Up. En op nummer 31, Jaal, featuring Gabriella Richardson, met 100 miles. En we hebben hem net gehoord, al vier weken in de lijst. nummer 30, Rehab en Shira, met Get Up. De, de, de Euro Breakdown op, Breakdown op vrijdag Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En op nummer 29 vinden, vinden we dan iemand die al 20 weken lang in de lijst staat. Vorige week nog op 19, hoogste notering nummer 1. Dat is Adele met Hello, maar wij gaan luisteren naar de nummer 28... en dat is Ellen Walker met Fade It. Met de Faded. Deze week op een 28e plaats. Eén uh, plaatsje gestegen in de lijst. En uh, pas uh, vijf weken erin. Iedereen die er pas uh, twee weken in staat, die is vorige week binnengekomen op 28. Maar deze week op een hele mooie 27e plaats. En heb ik, ik het kan over. aan jouw ritme en stijl.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 Zonder besluit Jij mag nemen zonder te vragen wordt veroverd zonder te jagen Jij maakt fusie zonder verwijten Overtuigd zonder te Je vluistert zachtjes mijn naam. Deze week, uh, nee, vorige week binnengekomen op 28 deze week, dus op uh, nummer 27. En het is een blijven grappig, Sander. Ja, zeker. He. Ga even naar facebook.com slash eurobreakdown en volg dan de live feed. En wil je dan het radio geluid erbij, open dan nog even een pagina ernaast. Dan ga naar zfm-live.nl. Nou, dan heb je gewoon op drie punten kan je ons bekijken. Ja, eentje op Facebook, daar, één daar... En één daar. Nou, wat wil je nog meer? Hey, tijd voor de tweede nieuwe binnenkomer in de Europese lijst. Het is een nummer die al best wel lang in de Nederlandse hitlijst staat. Uh, volgens mij zelfs op een uh, eerste plaats. Uh, maar uh, nu pas eigenlijk in de rest van Europa ook uh, goed opgepakt. En dan heb ik het over Mark Posner... Want samen met zijn vriend Big Sean zet Mike Posner in 2008 zijn eerste stap op het muzikale pad. Met hem maakte hij zijn eerste mixtapes... waarmee hij ook de interesse van de industrie weet te wekken. In augustus van 2010 verschijnt zijn debuutalbum 31 Minutes to Take Up... waarvan Cooler Than Me zijn eerste hit wordt. Nou, in de Nederlandse 40 staat er nummer 10 weken lang genoteerd... maar verder dan nummer 23 komt deze track helaas niet. Mike Posner werkt wel aan een tweede album... maar kreeg te kampen met een uh, depressie... Nou, wil hij uh, blijft optreden, verschijnt het album niet. In de zomer van 2015 verschijnt er een uh, EP met vier nummers van Posner. Met daarop als eerste track uit Silke Peel in Ibiza. Pizza. Ah, Noorse duo Siep maakt een uh, remix van de track en leveren begin begin 2016 niet alleen de alarmschrijver op bij de collega's van 538. Maar ook een uh, vijf, uh, maar ook vijf en een half jaar na zijn eerste top 40 hit zijn nummer 1 hitnotering. In Europa is hij dan uh, niet helemaal opgepakt door de Seap Remix, maar wel het origineel van uh, Mike Posner uit pill in de pizza. En die gaan we dan ook uh, draaien. Dus uh, niet de remix uh, die je kent die in Nederlands top 40 staat, maar echt het origineel van Mike Posner op nummer 24, dus deze week. Nieuw binnengekomen in de Europese top 40 met I I took a, a pill in de pizza. Even, hey, we zeiden het tegelijk.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 I'm yeah. a People forgot and I can't keep dat Sander altijd voor mij alle muziek uh, klaar zet. En gewoon de verkeerde heeft gekocht. Dit is wel de Siep remix van uh, I Took a Pill in Ibiza van uh, Mike Posner. Sander, waarvoor heb je nou weer de verkeerde aangekocht? Ja, sorry. Wat is dat nou? Ja. Wat heb ik daar nou aan? Ik hou van de remix. Ja, ik merk het. Nou, gaan we naar een... Uh, ja, ik wou een bruggetje maken, maar het is helemaal geen remix, uh, eigenlijk. <laughs> de nummer 22 uh, gaan we voor je draaien. Uh, die is in handen van uh, Chesto, Oliver Heldens en uh, de vocals van Natalie LaRose. En dan heb ik het over de Right Song. Maurice Mulder. Met de right song, de Euro-breakdown. En op nummer 20 vinden we de dames van Little Mix: Secret Love Song. Ik wou dat maar liefst deze week. Maar dat maakt hem nog steeds niet de snelste stijger. Oh ja, wel. Het maakt hem wel de snelste stijger. Al oh, wat slecht voor me dit eigenlijk, zeg. Uh, Little Mix samen met uh, Jason Derulo met The Secret Love Song. En uh, voor de vaste kijkers, uh, ja, dan uh, weet je alweer hoe laat het is als je deze hoort. Ik zal het even voor de Facebook uh, gebruikers even laten horen. Dit is uh, het uh, bedje van uh... Sander. Op nummer 30 al 4 weken in de lijst is Rehab en Cherwa met Get Up. En op nummer 29 hoogste notering 1 is Adel met Hello. Op nummer 28 Ellen Walker met Vedas. En op nummer 27 al 2 weken in de lijst is met met Scenario. En op nummer 26 Amir van Buringen featuring Kensington met Heading Up High. En op nummer 25 vinden we Jonas Blue featuring Dakota met Car. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 24 is Mike Pastner uit de Capeel in Editha. Op nummer 23, vorige week op 23, hoogste notering op nummer 23 is Zayn Malik met Pillow Talk. En nummer 22 is Chesto, All of Helden, featuring Nathalie Lobo's met The Right Song. En nummer 21 is 99 Souls, featuring Destiny's Child and Brady met The Girl in Mine. En de nummer 20, we hebben we net gehoord... Little Mix between Jason Derulo met Secret Love song. The Euro op, de, de Euro Breakdown op... De Euro Breakdown op... Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was dus de eerste helft van de lijst van deze week. We sluiten hem af, het uh, eerste uur, met de nummer 19. Ik zei het al, dat is een nummer die uh, net uh, deze week... nieuw in is gekomen in de Nederlandse top 40. En dan heb ik het over DNC met uh, Cake by the Ocean. Deze week dus op uh, nummer 19 op perceive him's antwoord Oh no See you masterpiece